11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Sir, voorzitter wie bedraaien reageert zometeen op de kritiek... in een belangrijk economisch advies aan de regering... over de werkwijze van die Sociaal Economische Raad. Dat is een reactie op wat u eerder deze ochtend... in uh, De Ochtend van KRO en C.V. kon horen. En we sluiten Stand.nl over Oekraïne af... en dat doen we met D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Nu het NOS Journaal door Alt Megens. Het akkoord van de Oekraïnse regering en de oppositie kan vandaag worden getekend. Volgens persbureaus hebben hoge EU-vertegenwoordigers dat gezegd. President Janukovic zei vanochtend dat het akkoord elk moment kan worden getekend. Maar de EU wilde dat niet meteen bevestigen. Ook de oppositie heeft nog niets gezegd over een akkoord. Er zijn berichten dat die het akkoord hier en daar nog willen aanpassen. Volgens EU-vertegenwoordigers zijn er uiterlijk in december vervroegde presidentsverkiezingen. En verder zou het akkoord voorzien in een grondwetswijziging en de instelling van een overgangsregering. In het centrum van Kiev is weer geschoten. Het is niet duidelijk wie het vuur heeft geopend. Maar de politie zegt dat anti-regeringsbetogers zijn begonnen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Volgens correspondent Getjan Dennekamp is het nu weer relatief rustig. Het is afwachten hier en dat is ook een beetje de stemming. En tegelijk ook nog steeds uh, strijdvaardig. Want uh, na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Uh, is hier weinig uh, te merken van uh, bereidheid uh, tot concessies. Maar er lijkt nu dus toch een akkoord te liggen. Minister Timmermans reageert sceptisch op berichten over dat akkoord. Timmermans moet nog zien dat er echt een akkoord is. Het wordt nog niet bevestigd door mijn Europese collega's. Die zijn nog heel voorzichtig. Dus even afwachten, want er is al zoveel gezegd door de autoriteiten. Je weet nooit waar je aan toe bent met die lijn. Als er een akkoord is, moeten daar volgens Timmermans afspraken in staan... over een overgangsregering en over verkiezingen voor een parlement en een president. Timmermans zou het heel ingewikkeld vinden... als Janukovic zelf lid zou zijn van die overgangsregering. Betalingsverwerker Eekwens verwacht dat vandaag... alle zorgtoeslagen alsnog worden bijgeschreven. Eekwens kampte gisteren met een algemene storing... waardoor er een vertraging ontstond bij de verwerking van allerlei transacties. Op de 20e van de maand worden de zorgtoeslagen overgemaakt en een deel daarvan liep vertraging op. Het probleem lag niet bij de belastingdienst, maar bij ons, zegt Ekwens. Maison de Bonneterie heeft besloten de twee filialen van het chique modewarenhuis te sluiten. In de loop van de zomer gaan de vestigingen in Amsterdam en Den Haag dicht. De recessie is de 125 jaar oude keten fataal geworden, zegt een woordvoerder. Er werken zo'n 100 mensen bij Maison de Bonneterie. De Zweedse prinses Madeleine is bevallen van een dochter. Het is het eerste kind van de prinses en haar Amerikaanse man. De naam van het kind is nog niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van het Zweedse koningshuis... maken moeder en dochter het goed. Eind vorig jaar verklapte de prinses op internet... dat ze een dochter zou krijgen. De Zweedse media hadden ontdekt dat de prinses zich had ingeschreven... op een Amerikaanse baby cadeau-website... met de mededeling Het is een meisje. Het weer, er trekken buien over, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag meer zon, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw enkele buien, maar ook zon. Zondag en maandag blijft het droog. AWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Een file op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... voor de rij 4 kilometer. Op de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag... voor de Koentunnel, 2. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat... 5 kilometer file tussen Afritte Hoenderloo en Knopend Waterberg. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Na het zuurtje van de ochtend. Kun je wat bereiken in de lokale politiek... als je maar in je eentje een fractie in de gemeenteraad vormt? We zoeken het antwoord in onze reportageserie over eenmansfracties. Vooral lokale eenmansfracties hoeven geen verantwoording af te leggen... aan, aan, aan, een, aan een landelijke partij. en zijn ook niet gebonden aan uh, landelijke afspraken. Eerst nu de SER. Is die overbodig of niet? Want vanochtend spraken we met Peter van Lieshout... hoofdauteur van het rapport Naar een Lerende Economie. Dat is een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Belangrijk adviesorgaan van de regering. Vandaag reageert het kabinet op dat rapport dat er al een tijdje ligt. En de WRR die, uh, ja, die heeft, heeft het niet zo op de overleg economie. Is daar kritisch op. Het poldermodel. Maar ook de Sociaal Economische Raad wordt daarin genoemd. Aan de telefoon is de voorzitter van de SER. Wie Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer de zullen we even luisteren naar Van Lieshout... wat hij onder meer zei over de SER? Bij de vorige grote crisis, hein, 1982 bijvoorbeeld, begin jaren 90, toen, toen kwam de SER ook met echte antwoorden... of sociale partners kwamen met voorstellen hoe dingen mm -hmm. aan te pakken. In de laatste crisis kun je zeggen dat dat overlegcircuit... niet met interessante antwoorden gekomen is hoe dus de we crisis de, aan de, te pakken. En ik vroeg hem toen is de SER, dan moeten we die dan maar afschaffen. Nou, zover wilde die niet gaan, maar het scheelde maar een haatje. Wat, wat vindt u van uh, de reactie van Van Lieshout? Uh, nou, je kunt zich voorstellen dat, uh, dat ik het daar niet mee eens ben. En ik denk ook niet dat hij daar argumenten heeft uh, die, uh, die uh, echt hout snijden. Uh, het is zeker zo dat de overlegeconomie in Nederland juist ook in het vorig jaar... in het moeilijkst van de crisis heeft de overlegeconomie in al zijn vormen... niet alleen de SER, maar ook de Stichting van de Arbeid... maar ook andere plaatsen waar Nederlandse belanghebbenden bij elkaar... tot een optimale oplossing kwamen, bijgedragen aan, het, aan de weg uit de crisis. We hebben nu een hervormings agenda in Nederland waar het kabinet met een moeilijke uh, basis in de Eerste Kamer een heel aantal uh, fundamentele veranderingen heeft kunnen inzetten die met brede steun, met aanpassing en overleg in overleg economie tot stand zijn gekomen. Ja, ik denk u, dat, u wijst dat juist aan zou, u toe aan die overleg economie? Ja, ik zou eigenlijk uit dezelfde feiten tegenovergestelde conclusie trekken. Ik ja. denk dat er eigenlijk, uh, en, ik, en misschien wat mooi is om, om als, als uh, een bevestiging uit onverdachte hoek uh, te gebruiken na het afsluiten van het energieakkoord vorig jaar... me dunkt ook geen uh, niet zeggende bijdrage... aan de verandering die Nederland uh, moet doormaken. Uh, ben ik op heel veel plekken in de wereld uh, bevraagd over... hoe doe je dat nou eigenlijk in Nederland? Want wij... Of het nou Zweden is, of Singapore, of Californië. Wij ondervinden juist met ons traditionele model van geen overleg economie... problemen met het realiseren van die hervormingen. Nou. Dus ik zie juist het tegenovergestelde van wat de heer Van Lieshout ziet. Dus Van Lieshout die zegt... Uh, het gaat veel te veel over herverdelen en te weinig over het creëren van welvaart. En daar bent u dus niet met hem eens. Nee, ook daar denk ik dat we juist ook het vorig jaar... en kijk, ik heb natuurlijk een horizon die iets korter is... in de zin van ik zit twee jaar in functie. Maar daar hebben we hele belangwekkende advies... juist over waardecreatie. Laat ik een paar voorbeelden geven, tot stand gebracht. Eén is het, het aantrekken van buitenlands talent. Er is geen land in de wereld waar sociale partners met elkaar... en met buitenstaanders, experts en alle belangrijke volmondig tot de conclusie komt dat het aantrekken van buitenlands toptalent een nuttige bijdrage is en daar moeten we meer van doen. Dat is iets wat uit de overleg economie tot stand gekomen is. Zo hebben we ook gekeken naar de, de, de, de ambachtseconomie... die een belangrijke pijler van ons economisch groeimodel is... waarvan we vaststellen dat er tekorten zijn, juist midden in de crisis en partijen rond de tafel zeggen we moeten een actieprogramma hebben... om daar te zorgen dat meer mensen zich uh, richten op die ambachtseconomie. Er zijn een serie van meer groeigeoriënteerde uh, adviezen tot stand gekomen... en uh, die ook onmiddellijk draagvlak vonden in het kabinet... en die daarmee aan de slag gegaan is. Dus ik denk dat ook daar ik helaas oneens ben met de heer Van Lieshout... die uit dezelfde feiten een andere conclusie trekt. En, en uh, dat u te weinig, als CER te weinig hebt gebracht... in discussies over arbeidsmarkt en sociale zekerheid... Nou ja, ik kan een overzicht geven van de adviezen die op dit moment in ontwikkeling zijn. Die gaan eigenlijk daar midden over. Het Sociaal Akkoord heeft een belangrijke stap gezet om een aantal veranderingen die nodig zijn vorm te geven. Die vinden nu hun weg naar wetgeving. En op een aantal terreinen is nog verder ontwerp nodig. We zijn nu bezig met het kijken naar de inrichting van WW, financiering WW... en hoe die arbeidsmarkt nou in de toekomst moet gaan functioneren. Opdat mensen meer vanzelf van werk naar werk bewegen... Uh, dat gaat over de kern van sociale zekerheid. We hebben adviezen uitgebracht over de gezondheidszorg. Het is niet strikt genomen sociale zekerheid, maar wel gezondheidszorg. Mm. En, zo, en we hebben een aantal adviezen uitgebracht over uh, pensioenfinanciering. Het gaat allemaal over de kern waar we in sociaal bestel over hebben. Dus Want... ik, uh, ik herken het niet in de, nee. in de observatie. Houdt u dat rapport al wel gelezen, of niet? Ik heb het uh, door het is ook een belangwekkend rapport in ja. zijn omvang. Nee, wat, wat, wat vindt maar... u er dan in zijn algemeenheid van? Nou, ik vind, als ik het doorlees, dan zijn er vele passages... Denk, ik denk van mooi dat het bij elkaar gebracht is en een rijk overzicht. Ik kan me alleen op een heel aantal conclusies die aan het eind worden getrokken dan niet vinden. Dus ik zie wel veel feiten waarvan ik zeg goed dat het bij elkaar is. Maar laat ik nog een paar voorbeelden geven. Dat je aan het eind van de rit moet concluderen dat de instituties niet werken En daar hebben we net aan het begin van het gesprek ook over gehad. Ik denk dat ik een andere conclusie zou trekken, juist nu. Maar klopt ik de samenstelling van de CER nog wel, meneer Draaier? Of zou die niet iets meer met de tijd mee moeten gaan? Want Lex Hoogtuin heeft eerder ook in het Financieel Dagblad... en BNR Nieuwsradio gezegd... gooi het open, er moeten meer verschillende belanghebbenden... dan alleen maar werkgevers en werknemers bijkomen. Nou, aan de ene kant uh, klopt die bijzonder goed... en aan de andere kant moet je bij specifieke trajecten... juist de deur wagenwijd openzetten. En dat, dat hebben we ook gedaan, en daar zijn we hard mee bezig. Laat ik een voorbeeld geven waar het in ieder geval nog klopt en de kritiek niet juist is van onder andere iemand als Lex Hoogduin... dat de vakbeweging niet representatief is. Daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Laat ik een voorbeeld geven. De, de, de steun die onder werkenden wordt gegeven aan het product van de overleg economie, de cao's... is buitengewoon hoog, internationaal gezien extreem hoog. Dat is zeer hoge waardering of het nou onder leden van vakbeweging is of niet leden. Dus eigenlijk die, die dat overleg, instrumenten, cao's, wordt door niet-leden en leden eigenlijk breed gesteund in Nederland. Um, en bovendien, uh, een heel aantal van de, de segmenten waarvan gezegd wordt dat ze niet vertegenwoordigd zijn, zitten ook in de vakbeweging uh, ZZP'ers en ook in de SER aan tafel. Maar waar ik vind dat er nog een vernieuwingsslag uh, gezocht moet worden, en dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld rondom het energieakkoord, is dat je bij adviezen die in de SER behandeld worden, dat je zorgt dat alle relevante stakeholders bij zo'n adviestrek aan tafel kunnen om. Inspraak te doen en mee te denken over de, de, de richting van de antwoorden. En dat, dat doen we bij de adviezen die nu lopen, en daar, daar uh, sta ik ook zelf uh, voor. En in die zin vind ik de kritiek ook niet, uh, niet up-to-date met wat er gebeurt. Dus bij het Energieakkoord hebben uh, 45 partijen uiteindelijk het akkoord getekend. Er zijn er bijna niet meer die een belang hebben bij het, het, het realiseren van een energietransitie. Het kan bijna die breder, zak bijna zeggen, in plaats van uh, het is te smal. Ja. U, u hebt een tijdje terug in het uh, Financieel Dagblad opgeroepen... Uh, tot een discussie over de groei. Hè? Um, uh, u bent ook bezig met de voorverkenning over de vraag waar die groei vandaan kom, uh, moet komen. Is de SER het aangewezen instrument om, om die discussie dan uh, voor te gaan? Ik denk, dat, dat, nou ja, ik denk absoluut dat het CER daar een, een rol in kan, kan vervullen... Um, Groei is, van, uh, is voor ons land cruciaal en, en de, de vooruitzichten zijn iets positiever, maar als je de economen hoort dan, dan, dan overweegt daar toch een beeld van uh, 1% groei mogen we blij mee zijn. En ik denk dat heel Nederland op een of andere manier het gevoel heeft van ja dat, daar doen we het niet voor, we willen een hoger ambitieniveau. Ja. En, en wanneer kunnen en dat, we daar concrete kunnen wij... dingen over verwachten van u? Wanneer we, daar, wanneer we daarmee aan de slag gaan, hangt er ook vanaf wat, wat, uh, wat het kabinet daar wil en in welke manier dat, uh, dat uh, door, door buitenwereld wordt gedragen. Als je kijkt naar het energieakkoord, dat kon pas door de CER ondersteund worden toen er een heel breed draagvlak was dat dat een goede stap was. Ik denk dat bij groei dat ideaal zou zijn als dat zou ontstaan. Maar dan moet je toch even wachten tot het kabinet zegt dat tot een tot, tot breed draagvlak is om dat op te pakken. Maar dan wacht en dan kan u dus je af. En dat is de kracht van, uh, van de formule. Dan wacht u dus af. Nou ja, afwachten is niet helemaal wat ik doe, kan ik je verzekeren. Maar uiteindelijk moet je wel, moet je wel door het punt. En daarmee kijk ik ook echt wel uit naar, naar, naar discussie in de Kamer... over uh, de stappen die het kabinet wil zetten in reactie op het wr rapport Maar ik, ik hoop ook dat daar een signaal kan komen... die zegt van ja, wij vinden ook dat het waardevol is om zo'n brede discussie te voeren. Kijk, alleen politiek is heel nuttig voor het maken van keuzes... rondom specifieke uh, beleidsvoorstellen... De overtuiging die ik zou willen inbrengen is dat die groei is van ons allemaal en ook door ons allemaal. Dus het is heel waardevol om iets breder te gaan en te kijken of je alle vormen van onderdelen van de maatschappij kan betrekken. En kan zorgen dat het, dat het niet een agenda is die alleen maar tot, tot regelingen vanuit de overheid wordt teruggevoerd. Maar juist ook prikkels geeft tot verandering in de samenleving zelf. Die moet je eigenlijk... ...breder willen voeren dan alleen maar uh, het kabinet. We spraken vanochtend met Van Lieshout van de WR ...in verband met de reactie van het kabinet... ...die vandaag verwacht wordt op dat rapport... ...en 6 maart begint de Kamer er ook over te praten. We blijven dat natuurlijk allemaal volgen. En u zeker, wie Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hartelijk dank. Dan Naar Oekraïne vanochtend vroeg meldde de Oekraïnse president... ...Janukovic een akkoord met de oppositie. En dat zou dan gaan om vervroegde verkiezingen... ...en verandering van de grondwet.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 Nou mijn Poolse collega, collega was voorzichtig. Mijn Franse collega was nog voorzichtiger. Dus Laten we maar even afwachten tot er iets uh, uh, stevigs naar buiten komt. Dan weten we of er een akkoord is. U klinkt niet hoopvol. Nou ja, ik, ik ben een beetje voorzichtig geworden. Omdat uh, Janukovic voortdurend roept dat hij allerlei uh, akkoorden heeft die later helemaal niet blijken te bestaan. Een akkoord zou volgens Timmermans over een overgangsregering moeten gaan. Minder dan dat biedt geen uitweg. En er zouden snel verkiezingen moeten komen. Maar of Janukovic er vertrouwen is?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 daarbij. Maar een overgangsregering betekent wel dat het een hele andere regering wordt. Ondertussen wordt op een podium op het onafhankelijkheidsplein in Kiev een mis opgedragen.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 Die zijn omdat ze resultaat willen zien... en ze hopen dat die uit de onderhandelingen kunnen komen. Inmiddels lijkt de menigte op het onafhankelijkheidsplein... geen genoegen te nemen met de beloftes voor vervroegde verkiezingen. Als het twee weken eerder was gekomen, waren ze akkoord gegaan. Dat is een beetje de teneur, maar nu zijn er te veel doden gevallen. En dus moet de president onmiddellijk weg. After now we're friends Wish upon a star if that might my heart. ABC met all of my heart. Martijn Grimmie is onze verslaggever zijn lazen aangetrokken vanochtend... en hij loopt als een soort schaduw achter Jan Roodhart aan... van natuurmonumenten op zoek naar de grutto. De eerste weidevogels zijn nu al vanuit Afrika aangekomen... op het natte Nederlandse grasland. U hoort dat. De groot grasland geluiden. Maar waar is die grutto dan toch? Ja, we hebben hem gezien. We hebben hem gezien. Alleen ja, als je dan in de uitzending moet... waar is de grutto... Ja, waar is de Grutto? Weggevlogen naar het noodweer, denk ik, wat we net hadden. We hadden net een stevige regenbuis, maar drie hebben we er gezien. Dus mijn dag is goed. Ja, er ging een grote glimlach, hè, kwam er op ja, je gezicht. Ja, zeker. Dat, dat, uh, ja, dat doet echt wel wat met me. De ochtend de, uh, is goed. De ochtend is goed. En uh, dit is de start. Laten ze maar binnenkomen druppelen. Uh, er zijn wat geluiden opgenomen van de Grutto. Laten we eens even naar luisteren hoe die echt klinkt. We kunnen natuurlijk ook zeggen, Grutto, Grutto, Grutto. Ja, nee, maar, maar dit is uh, hoe die echt klinkt. Mooi geluid, hè? Top! Ja, dat is het, hè. ja. Nou, die verkleumde gasten die we net zagen, die, uh, die hadden het eigenlijk niet zo uh, voor kaal. Die, uh, die waren redelijk stil. Ja, ik loop hier nou en ik kan me ook voorstellen dat die grutto denkt, was ik maar in Afrika gebleven. Nou, het is koud genoeg vandaag. Uh, maar ja, blijkbaar zijn dit dan toch echt de broedgebieden waar dit het voor, uh, voor doet. Zo'n zo onderneming, zo'n hele trek. En, uh, maar ja, het is koud en uh, hij heeft ook wel eens een misser, zoals vorig jaar. We maar, hebben er drie gezien. Hoeveel komen er totaal dit jaar in Nederland? Nou, een goede 30.000, uh, die moeten er wel. Komen. Ja, en dat is 80% van de wereldpopulatie. ja hè? Inderdaad, dat is 80%. Dus Nederland is ontzettend belangrijk als broedland voor, voor de, de grutto. En uh, ja, we moeten de bedjes netjes opschudden. Ja. En uh, zo'n warm plekje aanbieden. Ik zie de zon doorbreken. Ja. De wolken ja. gaan opzij. De grutto hebben we gespot. Ja. De lente begint. Top, echt waar. De lente begint. Ja hoor, zeker weten. Jan Roodhart van Natuurmonumenten. Bedankt voor deze bijzondere... Grutto-ochtend. De ochtend. Standpunt NL. We praten over de situatie in Oekraïne. Het is goed dat de EU sancties treft tegen het land. Dat is de stelling waar u vandaag op kunt reageren... en waar we nu over gaan praten met Short Shortsma, Tweede Kamerlid voor D66. Meneer Shortsma, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u uw mening op de stelling? Het is goed dat de EU sancties treft. Bent u het er mee eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. We horen wel heel de ochtend van mensen, ja, maar wel veel te laat. Ja, ik kan het op zich wel begrijpen dat voor de mensen in het plein zich afvraagt van hoe lang heeft het moeten duren voordat de Europese Unie met sancties komt... Um, maar ik denk dat we ook moeten vaststellen dat ze er nu zijn. Um, dat het geweld nu tijdelijk gestopt is. En dat ook een uh, bemiddelingspoging uh, tussen, die wordt gedaan... door drie Europese ministers van buitenlandse zaken... op dit moment enig kant van slagen lijkt. Dus misschien is het wat laat en dat is teleurstellend. Maar het lijkt nu toch wel echt een positief effect te hebben. Ja, want voor de duidelijkheid op het moment dat dat akkoord door zou gaan... dan zouden de sancties ook weer opgeheven kunnen worden. Hè? Dat hoorden we Timmermans zeggen, de minister. Ja, dat kan. Maar dat vind ik een beetje een twijfelachtig signaal. Want uh, wat hij gisteren zei, minister Timmermans... was dat die sancties bedoeld waren om diegenen... die verantwoordelijk zijn voor dat excessieve geweld... voor sluipschutters die mensen door de rug en het hoofd schieten... verschrikkelijke beelden... dat die mensen niet weg kunnen komen uh, zonder voor het gerecht te komen... en niet weg kunnen komen zonder straf. Daar waren die sancties voor bedoeld. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat we die sancties van Tava halen enkel en alleen omdat dat akkoord er is. Volgens mij moeten we even goed opletten. Ik denk dat klinkt dan van voortvarend, maar zijn die mensen überhaupt op te sporen? Ja, dat is ook een goede vraag. Um, wat ik begrijp van uh, mensen binnen de Europese Unie... is dat wel degelijk uh, vrij aardig mogelijk uh, om dat op te sporen. Het is vrij, vrij duidelijk wie, er, uh, wie waar in die hiërarchie zit in de politieapparaten... en uh, binnen het leger en wie daar beslissingen over genomen heeft. Maar u snijdt wel een belangrijk punt aan. Los van een politieke oplossing zal er ook een onafhankelijk onderzoek naar al het geweld moeten plaatsvinden om te kijken... wie is er schuldig geweest aan excessief geweld? En daar moeten we volgens ons ook binnen de Oekraïnse rechtbank... iets mee gebeuren als je deze episode echt achter je wilt laten. Vindt u voorlopig dat de EU voortvarend genoeg optreedt? Nou, op dit moment vind ik dat de Europese Unie... best daadkrachtig optreedt. Ze spreken met één stem. Die drie ministers lijken, zeg maar lijken, want we moeten nog afwachten... of dat akkoord er echt komt, maar die lijken voor uitgang... in Kiev te boeken met president Janukovic en de, en de oppositie. En die sancties waren wat mij betreft een goed signaal. Dus op dit moment zijn we op de goede weg... Weg als Europese Unie. Het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. Dat is de stelling. 509 mensen gestemd op onze site. 59% is het eens. 41% is het oneens. Je kunt uh, uw laatste mening doorgeven via 0800 1101. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt Peter. Hallo, permanent. Peter. Ik ben oneens met de stelling. Ik denk dat wij uh, erg hypocriet zijn. Ik heb er iets over op de website geschreven. Uh, ik uh, wil in herinnering brengen dat onze overheid... Uh, 1980 tanks afstuurden op de krakers. Als die krakers toen hadden geschoten, dan was er door de politie gegarandeerd teruggeschoten. Ik denk aan de, de, amb de ambonese bij Wijster. Mm. Die, nou, die hebben volgens mij gewoon geëxecuteerd. De, politie, de, de mariniers hebben daar niet uh, geschoten om uit te schakelen, maar om, om, om te doden. Ja. En... Uh, ja, als ik nu even denk, als, okay, dan situatie. stel dat onze oppositieleiders oproepen om het Binnenhof te bezetten... uit ja, protest tegen ons, lidmaatschap van de EU... dat is een beetje te vergelijken met wat er in de Oekraïne gebeurt, maar andersom natuurlijk. Hè. Dan denk ik ook dat de uh, ja. regering niet zou accepteren dat het Binnenhof bezet werd. Nee, dankjewel. je Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen met Willem de Ruiter. Hallo. Hallo. U mag het zeggen, meneer de Ruiter. Ik ben het uh, helemaal eens met 100% eens met de stelling... En uh, er moet onmiddellijk uh, ingegrepen worden, want uh, ja, dit kan zo uh, niet langer. Uh, wat ik zie, uh, dit uh, uh, leidt tot een burgeroorlog. Uh, zo niet, het uh, is al een uh, burgeroorlog. Maar wat, bedo denkt... wat bedoelt u met ingrijpen dan? In mijn ogen. Nou ja, ik vind toch wel dat hier uh, dat, er, uh, dat er wat aan gedaan moet worden. En ik vind dat er een vredesmissie uh, uh, naartoe uh, dus dat gaat verder dan sancties treffen? U vindt dat er eigenlijk op een andere manier juist actie moet worden ondernomen door de EU? Ja, zo snel mogelijk voordat er nog meer uh, doden vallen. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, met wie? Met Kaneel en Deventer. Zeg het maar. Uh, ik ben het eens met het feit dat er gesanctioneerd wordt. Alleen ik hoor steeds zo roepen. Maar wie moet je dan sanctioneren en wie zijn de daders... En uh, de naam die daar steeds bij ontbreekt, is de persoon die in Rusland aan de touwtjes trekt. Iedereen vertelt, je mag je niet bij andere landen bemoeien, zeker niet bij mijn land. Maar zelf verschrikkelijk veel bloed langs de zijn handen heeft. In Libië, nu hier in zijn eigen land. Uh, die naam hoor ik nooit bij de personen die gesanctioneerd moeten worden. U bedoelt op Om... Vladimir P. En uh, die bedoel ik ja, onze koninklijke familie, die, die, die noemt op zelfs zijn vrienden gaat, de Olympische Spelen, naar pulsje met hem drinken. Ja. Ik vraag me af, waarom wordt deze man niet eens dus een keer duidelijk genoemd als dader? En een gevaar, denk ik, voor langzaam straks heel West-Europa. Dank u wel voor het reageren. George Schultz, tweede kamerlid voor D66. U heeft meegeluisterd met de, de reacties. Om even op die laatste in te gaan: de rol van Vladimir Poetin. Hij blijft veel te vaak buitenschot, ook weer in dit conflict. Nou ja, Vladimir Poetin heeft in dit conflict uh, wel een dubieuze rol gespeeld. Uh, we zagen de afgelopen weken de klassieke koude oorlogretoriek vanuit Moskou. Het Westen heeft dit veroorzaakt en ze moeten zich er niet mee bemoeien. Maar ondertussen belt president Poetin uh, praktisch elke dag met uh, president Janukovic om hem te verzekeren van zijn steun en om hem te verzekeren... dat hij niet hoeft toe te geven aan de demonstranten... die meer democratie en een betere rechtsstaat willen. Dus dat is zeker een dubieuze rol. Dat ben ik uh, met de laatste inspreker eens. Maar daar doet de EU verder weinig mee. Ja, omdat uh, uh, je kan daar. Je kan geen sancties op die man zetten. omdat je tegelijkertijd. Uh, in die dialoog met Poetin, in de dialoog met Rusland zoveel andere dingen te bespreken hebt. Dat als je sancties uh, tegen hem zal gaan richten. Uh, ja, dat raakt de kwestie Syrië, dat raakt de kwestie Oekraïne. Het raakt toch wel Vrije in de op die manier als Europa? Nou ja, we moeten echt oppassen. En dat is denk ik een val waar je in, in zou kunnen vallen. Maar dan moeten we voorkomen. Is dat je in een soort van touwtrekwedstrijd tussen Oost en West komt. Want als je in zo'n touwtrekwedstrijd terechtkomt, dan gebeurt er maar één ding met de Oekraïne. Dan wordt de Oekraïne verscheurd. En dat moeten we te alle tijden voorkomen. Iemand anders tweede. Beller had het nog over een vredesmissie. Dat er op een andere manier door, de, door Europa... en misschien zelfs door een VN moet worden ingegrepen. Hoe staat u daar tegenover? Ja, Willem sprak daarover. Um, ja, ik denk dat we op dit moment uh, die vredesbeschikkingen moeten afwachten. Dat is denk ik de beste kans op uh, politieke vrede. Uh, want een vredesmissie in de Oekraïne nu... Zal, zal niet meteen uh, stabiliteit en vrede kunnen brengen. Dat, daarvoor is echt een, een politieke dialoog nodig. Wat wel, denk ik, uh, wat nog extra kan, wat de Europese Unie ook nog extra zou kunnen aanbieden, is bijvoorbeeld medische ondersteuning. Ik zag gisteren een documentaire dat heel veel van de demonstranten echt zitten te wachten op uh, medische goederen, op medische verzorging. En dat ze niet naar de ziekenhuizen durven uit angst daar gearresteerd te worden. Nou, daarvan denk ik, vandaar zou de Europese Unie ook nog een neutrale en nuttige rol kunnen spelen. Maar meneer Schoortz, maar u had het net over dat lijstje van mensen die uh, bloedhuis. Aan hun handen hebben. Het lijkt me toch dat er één naam bovenaan die lijst staat. Als we nu de plannen uh, horen die daar uh, vandaan komen, waar mm. mogelijk die EU uh, onderhandelaars dan een akkoord over hebben bereikt, ja. dan is dat nog steeds met Janukovic erbij. En dat is wat die mensen op dat plein vooral niet willen. Kan de EU dat dan? Kan die daar de verantwoording voor nemen? Nee, de Europese Unie gaat daar ook geen verantwoording voor nemen. Wat de Europese Unie doet is bemiddelen tussen de president en de oppositie. Het is aan hen om te, uh, te kijken of ze een akkoord willen sluiten en of dat akkoord acceptabel is. En vervolgens zullen ook de Oekraïners op dat plein moeten aangeven... of zij met dat akkoord kunnen leven. Het is aan hun om hun eigen lot te bepalen. Maar die roepen al de hele tijd dat Janukovic weg moet. Ja, nou, ik denk ook dat je niet... Uh, goed, ik weet nog niet hoe dat, uh, dat uh, tijdelijk akkoord... zoals dat nu uh, misschien wordt gesloten, gaat uitpakken. En of dat betekent dat Janukovic op termijn weggaat. Kijk, uh, het idee is een overgangsregering... en je hebt Janukovic wel nodig om die overgangsregering te bereiken. Als er daarna snelle, snel verkiezingen zijn, ja, dan, kan je, uh, dan ben, zijn die mensen... Uh, mensen op het plein misschien wel sneller van Janukovic af... dan wanneer ze doordemonstreren. Dus het is aan hun om te kijken wat ze acceptabel vinden. Um, maar tot die tijd um, is het aan de Europese Unie om te kijken... of ze met een, op een, uh, een, een oplossing kunnen komen... die voor alle beide partijen acceptabel is. Short, Sjoerd Tweede Kamerlid voor D66. Dank u wel voor uw reactie. Op de stelling dus, het is goed dat de EU sancties treft tegen Oekraïne. U kunt nog via de site blijven reageren via www.stand.nl. Meer dan 500 mensen hebben hun stem uitgebracht. 61 staat voorlopig achter die sancties. 39 is het oneens met de stelling. Dit is Radio 1.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 Minister Timmermans is vooralsnog sceptisch over die berichten over een akkoord. Timmermans benadrukt dat het nog niet is bevestigd door zijn Europese collega's in Kiev. Alleen hoge EU-vertegenwoordigers hebben het gezegd. En je weet het nooit met die lui, zei Timmermans. In het centrum van Kiev is intussen weer geschoten. Het is niet duidelijk wie het vuur heeft geopend. Maar de politie zegt dat anti-regeringsbetogers zijn begonnen. Het is ook niet bekend of er slachtoffers zijn. Dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Spannende ochtend voor Niels Baanstra uit Zetten. Hij moet zo in de nationale nieuwsquiz zijn nieuwskennis paraat hebben. En hij heeft het helemaal in eigen hand. Zometeen uh, dat. LOS Radio Olympia. Geo Lippens. Het is bijna weekend. Sorry, jammer. Nu weer uh, Sochi, Gio. Ja, Sochi. we hebben nog steeds geen naam. En dan heb ik het over dat dopinggeval in de Duitse ploeg. Maar die komt er wel, want het Duitse Olympisch Comité laat weten dat het vanmiddag bekend maakt wie er een positieve test heeft ingeleverd. En dat doet het comité zoals het hoort nadat ook de beestaal is getest. Nog even wachten dus, vanmiddag komen ook de schaatsers weer in actie. De mannen rijden de kwartfinales en hopelijk ook de halve finales van de ploegenachtervolging. Jan Blokhuizen gaat ervan uit dat er nog een medaille bij komt voor hem. En voor de toch al zo succesvolle ploeg. Ja, ik denk dat we gewoon allemaal goed voor staan en uh, dat we gewoon uh, klaar zijn uh, lang genoeg gewacht hebben om, uh, om los te gaan. En, uh, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Uh, de eerste heat uh, treft niet de sterkste tegenstander, maar wel gewoon scherp, uh, scherp blijven. En dan hebben uh, ja, we uh, in de halve finale moeten gewoon een superrit neerzetten en uh, daar gaan we vandaag voor. Ja. Heb je lang gewacht voor je gevoel, want je besloot uiteindelijk om toch een soortje te blijven. Is dat, is dat een lange wacht geweest voor jou? Uh, nou, er zat natuurlijk wel de, de 500 meter tussen. Uh, dat, kwam pas, uh, dat werd achteraf pas bekend. Ik uh, had al besloten dat ik zou blijven. Maar dat, uh, dat deelt het wel een beetje in tweeën op. Maar uh, goed, uh, toch, uh, ja, je, je zit hier wel gewoon uh, drie weken. En, uh, ja, de, de tijd uh, tikt al langzaam door. En, uh, het is wel uh, lekker dat, uh, dat het vandaag uh, zover is, vind ik. Uh, nu kun je weer aan de slag. Precies. Adi ja. ah, Koop zei gisteren: die, nou, die wilde het eigenlijk niet over goud hebben, maar die had het over goede taakuitvoering. Allemaal ingewikkelde taal en zo. Waar, waar ga jij voor? Nou, we rijden natuurlijk gewoon voor goud, maar om daar te komen, dan uh, moeten we gewoon de beste race. Uh, willen we hier de beste race ooit neerzetten? En uh, dan, uh, dan uh, heb je wel met, uh, met uh, taken uh, te doen, zeg maar. Uh, ik bedoel, als wij allemaal ons ding doen, dan uh, gaan we hier gewoon heel hard. En uh, dat is belangrijk dat je, dat je daar de focus op houdt, zeg maar. Dus uh, in zo'n race uh, gewoon bij de uitvoering en dan... Uh, dan hopen we aan het eind van de rit dat we goud hebben. Nou, dat einde van de rit, uh, dat moet morgen zijn voor de schaatsers. Voor de shortreckers is het vandaag al de laatste dag van het Olympisch toernooi. Er komt nog een aantal Nederlanders in actie. Shinky Knecht bijvoorbeeld, ja, die krijgt de druk. Hij rijdt niet alleen de relay, maar hoopt ook ver te komen op de 500 meter. Maar dat drukke programma is helemaal geen probleem voor hem. Nee, nee niet. Ik denk voor mij in de 500 meter nooit heel veel energie. Dus uh, het is maar kort en het is gewoon uh, 4,5 ronde knallen. Als het goed is, maar drie keer. Dus ik denk dat het niet dat ik de, een hele drukke dag wordt. Maar nou weet je dat uh, ja, uiteindelijk het grote doel. natuurlijk die relay-finale is. Is dat soms dan ook nog een dilemma? We hebben bijvoorbeeld gezien. hebben het van de Wart op zo'n uh, zo EK. Dan schiet bijvoorbeeld die schouder uit te komen in een individuele race. Dat kan je parten gaan spelen bij de relay. Ga je behouden naar rijden individueel? Nee, ik ga zeker niet behouden naar rijden. Ik denk als ik een goede uitstag rij uh, op een 500 meter. Dat het, uh, dat het je vleugels kan geven voor een relay. En dat je dan. Uh... Ja, jezelf onvlambaar voelt wil ik niet zeggen, maar dat je gewoon uh, jezelf daar heel goed gaat voelen en gewoon... Uh gewoon hard kan schaats. Nou, zo simpel kan het zijn. En dan hebben we ook nog ons radio-Olympia-spel waarbij je de top 3 mag vertellen, voorspellen van een door ons gekozen evenement. Geen schaatsmedailles vandaag, dus zoeken we het in een sport die vanochtend genoemd is in het eerste dopingschandaal van deze spelen, de biathlon. De 4 keer 6 uh, kilometer estafette voor vrouwen. Voorspellingen sturen naar hetpodium@nos.nl. En als u het podium goed voorspelt dan kunt u een boekenpakket winnen, maar wel even goed bewaren. Maar, maar... Nee, Jurgen, even goed bewaren want als er een positieve test komt bij een van die medaillewinnaars, ja. moeten de boeken gewoon weer... Daar... Je moet je laten zetten, toch? Je moet, nee, je moet juist die lijst goed nakijken. En die in ieder geval geen Duitse noemen lijkt me. Nou ja, je weet het nooit. Nou ja, je weet het wel. Het is een Duitse die de opening heeft gepikt. Nou ja. Dus zet die er niet bij Dat zijn er vier die, die meedoen aan die eerste oh, vette. Sozinavega dus, ja. nu. On her golden throne. In her domestic tyranny.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 That merry ruthless man With air beneath my footstep And providence is my plan Providence is my plan Oh, it's such expensive innocence Never knowing any cost She throws around her finery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 De plaats van eruit heet Tales from the Realm of the Queen of Pentacles. Suzanne Vega, Fools Complaint. Met de Bonneterie gaat dicht. Twee chique winkels in het centrum van Amsterdam en Den Haag... sluiten dit jaar nog de deuren. Het familiebedrijf heeft de 100 medewerkers vanochtend verteld... dat het over en uit is. NOS-verslaggever Peter van der Meerschout van de economieredactie is aangeschoven. Ik weet niet of je jezelf ook hierdoor gedupeerd voelt... Peter, hoeveel je ik ben er met de, de regelmaat kwam? Ja? Nee. Is het prachtig binnen? Ik ben Ja, nooit ja, ja, ja, ja. want um, in die tijd speelde ik nog golf. En dan liep ik altijd door naar de bovenste etage in Den Haag. Want daar hadden ze namelijk een prachtige opstelling staan... van allemaal nieuwe golfclubs. Maar daarmee zit je wel gelijk in het hele segment van, ja. um, van Maison de um, Als je uh, even in de een verdeling moet aangeven... Hema, Bijenkorf, Maison de Bonneterie... dan heb je wel zo'n beetje het hele scala. Het is een heel oud... Uh, Familiebedrijf, dit jaar 125 jaar... Eh, door eh, twee families, Cohen en Wittgenstein... in 1889 eh, opgericht. Koninklijk, ze zijn ook hofleverancier... Eh, maar ja, op een bepaald moment eh, gaat het gewoon slaat die crisis gewoon toe. Ook in Society Minute ook Nederland, in society waar dus wel wat Nederland. geld te besteden is? Ja, nou ja, dat, dat is... Uh, uh, jawel, maar dan moet je het wel uitgeven. Er is nog wel geld te besteden, maar dan moet je het wel uitgeven. En dat was dus ook het probleem. Dat zij in ieder geval de woordvoerder Hans Wijl vanmorgen nog uh, tegen me. Ze hebben alles gedaan om het bedrijf toch nog overeind te houden. Nou, ik wil niet ingaan op de details daarvan. Maar u kunt ervan uitgaan dat er alles is geprobeerd om, uh, om, om, om er alles aan te doen. Um, maar het mocht toch niet zo. Het is ongelooflijk hardnekkig. Die recessie blijft, zeker in de, in de retail en de detailhandel, maar voortduren. En uiteindelijk is toch het onvermijdelijke besluit genomen om, uh, ja, om, om, om, om, om het te sluiten. En dan is er ook nog ruimte van een sociaal plan... Ja, dus dat klinkt ook heel definitief. Ze dus niet even, we gooien een paar dagen die winkels dicht. Maar gaat het echt wel op korte termijn gebeuren dat de wordt? Ja, dat is wordt? nog even onduidelijk. De verwachting is dat ze daar nog wel even de tijd voor nemen om um, um, ja, de voorraad die ze nu hebben om dat nog gewoon uh, door te kunnen verkopen, om uit te kunnen verkopen, om in ieder geval nog wel gewoon nog wat geld uh, binnen te halen. Maar ja, het betekent wel gewoon het einde van een, een, een, nou, twee ook hele mooie panden in het centrum van uh, Amsterdam en van Den Haag. Er zullen nu huurders voor moeten worden uh, gevonden. Dat betekent het einde ook van ja, die mensen die wel gewoon goed verstand van zaken hadden. Want ze hadden daar allemaal personal shoppers. Je kon met die mensen gewoon langs de rekken ja. lopen en daar maar wel spijkerbroeken van 100, 200 euro uitzoeken. En daar blijkt dan toch op een bepaald moment gewoon onvoldoende markt voor te zijn. Toch ook, ook weer een, eindje, niet... een einde aan Nederlands trots, hè? Weet je? Het is, laten we zeggen, het vlaggenschip van, uh, van de retail. Zo wordt het in ieder geval door de detail uh, wordt, dat, uh, wordt het wel neergezet. Ja. Ja. Ik begrijp wel dat de outletstore, die heemstede. is er ook, die blijft wel open. Die blijft voorlopend. Kijk, dan heb je wel die twee grote panden in Amsterdam en Den Haag... leeg verkocht, of niet helemaal leeg verkocht. Blijft er nog een restje over. En Dat kan je dan in Heemstede, ook een mm. heel mooi gebied... kan je daar dan nog wel uh, de rest van de spulletjes kwijt. Dank je wel, Peter van der Meerschout.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 Veel kritiek op de versnippering van de lokale politiek. Eenmansfracties dragen daaraan bij, maar zien zichzelf vooral als de redders in nood. Deel 5 van Alleen in de Raad. Een reportageserie gemaakt door Marcel Dekker. Het lokaal bestuur is straks na de verkiezingen van 19 maart het meest gebaat bij zo weinig mogelijk politiek gedonder. Zeker nu de takenpakketten van die gemeente flink in omvang gaan toenemen en de boekhouding in veel dorpen en steden nog steeds niet op orde is. Geen ruimte meer voor kansloos politiek hobbyisme. Als, als wij uh, in het college van de gemeente Vindam komen... gaan wij als eerste een legal- en wietkwekerij opzetten... En waarvoor? Voor de werkgelegenheid. En in die gemeenteraad 2.0 is er ook geen plaats voor raadsleden... die vanwege hun extreme standpunt al bij voorhand... een oorlogsverklaring klaar hebben liggen. Ik ga absoluut geen rust veroorzaken. Nee, ik ga oorlog veroorzaken. Ja, als wij als enige, partij, enige rechtse partij in een de linkse, linkse debat aankomen... dan gaan wij vuurwerk veroorzaken. Maar het is de strategie van de eenmansfracties. Alleen door te kiezen voor het extreme en het politiek afwijkende... is er straks kans op te groeien. Dat denkt Roy Risti van de D66 eenmansfractie in Amsterdam-Zuidoost. Hij staat er goed voor. Ja. Ja. P. Lange van F.U.K. uit Veendam. <laughs> uh, nou ja, goed, dat kun je ook aan P. vragen. Die is daar heel erg optimistisch over. Die rekent er zeker op uh, drie of vier zetels. Paul Linde van de lijst Terlinde uit Den Haag. Nou, de realist, nou, laten we eens uitgaan van vier zetels. Volgens. En dat denkt Elke van de Nouwelen van lokaal Geest. Allemaal positief over de toekomst... waarin de eenmansfractie een meermansfractie wordt. Maar mocht dat niet gebeuren dan is dat ook niet slecht. Eenmansfracties, uh, die, die, die, vooral lokale eenmansfracties hoeven geen verantwoording af te leggen... aan, aan, aan, een, aan een landelijke partij. Ze uh, zijn ook niet gebonden aan uh, landelijke afspraken. Uh, We hebben dat in Den Haag bijvoorbeeld gezien... met de aanbesteding van het openbaar vervoer. Uh, de PVV was lokaal tegen, uh, landelijk waren ze voor. Dus moesten ze lokaal ook voor zijn... Uh, een lokale partij is daar niet aan gebonden, dus in die zin uh, denk ik juist dat ze um, veel meer de, de, op de merites kunnen beoordelen en wat minder uh, de rekening hoeven te houden met wat er in, uh, in de op het binnenhof besloten wordt. Eenmansfracties maken de politiek kwetsbaar. Nou, dat denk ik niet. Uh, je, je ziet, als we nou even landen trekken, kijk nou bijvoorbeeld naar de SGP bijvoorbeeld, hè. een eenmansfractie in de eerste kamer. Heel belangrijk. Maar uh, kijk, en dat zou zomaar voor Paul kunnen gelden. Kijk, uh, als hij als eenmansfractie daar zou zitten... zou het zomaar kunnen zijn dat hij net nodig is voor een college. Hè? Als het een wat rechtse college wordt. Hè? Stel je nou eens voor dat de PVV daadwerkelijk gaat... in het college gaat. Nou, dan, dan zou Paul eventueel ter rechterzijde... luister goed, hè? ter rechterzijde... Uh, aangevuld kunnen worden. U verwacht toch niet dat de dissident Paul Terlinde... door de PVV wordt uitgenodigd om in een... Uh coalitie te gaan zitten. Uh, ik weet niet of u het verhaal kent van een zekere meneer Wilders... de dissident van de VVD. Die werd ook uitgenodigd door de VVD. Dus wellicht uh, dat u hier even goed naar kunt luisteren... en uw oordeel hierover kunt stellen. Het is misschien ook wel een uitdrukking van de tijdgeest... waarin uh, er zoveel aan de hand is in Nederland... en in de gemeentepolitiek... dat er een aantal mensen zijn die opstaan... en die zeggen, ja, zo willen we het niet. En vaak begint dat natuurlijk... elk vuur begint met een vonkje. En zo zal het ook met eenmansfracties zijn... Uh,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 Ja, we staan op de markt en ik bedoel, ik word geacht hier uh, toch wel uh, iets te kunnen verkopen. Het is natuurlijk aan de consument om uh, te beslissen uh, of hij dat wel uh, koopt uh, of niet. Uh, en uh, ik hoop dat de consument in elk geval, als het gaat om de verkiezingen, wat kritischer wordt in Amsterdam Zuidoost. Nog even één vraag hè, over die politiek, over die eenmansfracties waar jij nou vier jaar lang onderdeel van bent geweest in je uppie. Uh, sommige mensen zeggen van, dat is slecht voor de lokale politiek slecht voor de gemeentepolitiek. Het zijn meestal goedbedoelende amateurs. Uh, ze verzetten veel werk, maar ze bereiken eigenlijk helemaal niks. Ik heb je idee dat ik precies tegenovergestelde ben. Want ik weet precies wat er leeft onder de mensen. Alleen ik heb nog nooit de kans gehad om het waar te maken. En iedereen weet wel wie ik ben, zo langzaam mijn hand... Iedereen weet ook wel waar ik voor sta. Ik heb een zeer competente ploeg achter me staan. En uh, neem mij eens een keer zoals ik ben. Ik ben misschien wel een vreemde vogel, maar ik ben wel een paradijsvogel... Uh, die wel weet hoe het in elkaar zit. Bijdrage was dit van Marcel Dekker. Walter Becker en Donald Fagan, zij vormen de speel van Steely Dan... huurden dan allerlei studiemuzikanten om uh, um zich heen uit... en dat uh, leverde prachtige liedjes op. Zoals dit uit 1972, Do It Again. De nationale Quiz gaan wij spelen met Niels Baanstra uit Zetten. Welkom. Dankjewel. Met de risicomanager bij een leasemaatschappij, dan denk ik aan auto's, maar dat gaat veel verder. Het gaat over heel veel verschillende producten. Dat klopt, ja. ja. Dat had je net ja. al even te vertellen in, uh, tijdens de muziek over IT, vorkheftrucs... Nou, noem het maar op. Maar nu hier en alles heb je in eigen hand om de nationale Nieuwsquiz te gaan winnen. De hoogste score staat al sinds uh, maandag 56 punten. Frank Golz, die zit met spanning waarschijnlijk mee te luisteren. Die denkt: laten we nog een kandidaat hebben die het minder gaat doen. Goed, jouw plan is natuurlijk om een hogere score neer te zetten dan die 56. Ja. We gaan beginnen met, het, uh, met de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Kiev wordt wakker. Na een bloedige dag is het vannacht rustig gebleven. Politie en demonstranten staan er nog, maar er is een beetje hoop. Amerika en de EU voeren de druk op op de Oekraïnse president Janukovic. De een met pannenkoeken en de ander met een grote fles thee. Vannacht hebben EU-ministers moeizame onderhandelingen gehad met Janukovic. Daar is nog niets uitgekomen. Inmiddels lijkt het er dus op dat er een akkoord is uit die gesprekken. Volgens EU-vertegenwoordigers zijn er uiterlijk in december vervroegde verkiezingen. Vraag 1. Gisteren heeft Vladimir Makejenko, een partijgenoot van president Yanukovych een lidmaatschap van de partij opgezegd. Wat is de functie van deze Makejenko? Hij is burgemeester van Kiev. Dat is goed, hij is dat er een eind komt aan het bloedvergieten in zijn stad. Het menselijk leven moet toch het meest waard zijn in een staat, zei de burgemeester. De Olympische ploeg van Oekraïne hield gisteren een crisisberaad. Een van de sporters wilde Sochi verlaten uit protest tegen het geweld in haar land. Uiteindelijk besloot ze toch te blijven, alleen niet meer van start te gaan. Wat voor sporten doet zij? Skiën. Skiën, een slalom, inderdaad is goed. Skiester Bogdana Matsotska zegt geen politiek persoon te zijn... maar ze zegt ze wil wel stelling nemen tegen deze vreselijke acties van Janukovic. We gaan naar vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Als de pompen het begeven, verzuipt Nederland. Ze willen maar één ding, de pomphouders uit de grensstreek... die vandaag actie voeren in Den Haag. En dat is dat de accijnsen zo snel mogelijk weer omlaag gaan. Ze gaan gewoon in Duitsland tanken, een buikje tanken. Blijven gewoon weg. Maar voorlopig gaat dat niet gebeuren. Ja, Ik ben, ik ben boos, ik, ben gewoon, uh, ik vind het gewoon belachelijk. Boze pomphouders protesteren in Den Haag over de accijnsverhoging. Ze willen dat het kabinet de verhoging die in januari is ingegaan terugdraait. Vraag 3. hoe heet de staatssecretaris? Die heeft gezegd dat dit nu niet zal gebeuren. Dat is Wiebes. Erik Wiebes, hij is er nog maar net, maar uh, bezigt al ferme taal. Uh, hij zegt dat het probleem is uh, dat hij die wel serieus neemt... maar dat hij eerst de gevolgen van de accijnsverhoging in kaart wil brengen. Evaluatie daarover wordt in mei verwacht. De leider van welke partij bood gisteren aan de staatssecretaris... het rapport pompen of verzuipen aan? Met daarin ruim 600 klachten over die verhoging. Welke leider van welke partij was dat? Dat was Buma van het CDA. Dat klopt helemaal. Hij vindt ook dat Wiebes de verhoging zo snel mogelijk moet terugdraaien. Ook moet er wat hem betreft een BTW teruggeven regeling komen... voor transportondernemers. Vraag 5 weer een geluidsfragment. Wie is dit? Ja, goed, uh, maar goed, de wedstrijd heeft twee helften En uh, als je de, de rust ingaat met het idee van we gaan nooit meer winnen... dan uh, kun je net zo goed zeggen, scheid, laat maar af. Dus daarom zeg ik vanaf de 80e minuut... Uh, pas bij ons het uh, geloof een beetje weg. Wie is deze man? Speler van Ajax. We een naam. Sillessen. Is dat een gok? Dat is een gok. Goed gegokt. Ajax. Ik hoorde een Nijmeegs accent. Ik wou zeggen, hij had een lekker Amsterdamse accent, maar ja. niet heus. Ja, ja. ja Jasper Het uh, was een drama gisteravond natuurlijk, want hij moest er drie uit het netje halen tegen Red Bull Salzburg, de keeper van Ajax. Een andere Nederlandse ploeg had een iets betere avond. Hoe heet die ploeg die op het laatste moment wist te winnen van Slovan Liberec? Dat is AZ. AZ in de 89 ste minuut scoorde Nick Veergever het winnende doelpunt... en werden dus 1-0 voor AZ. Ligt lekker op koers. 100% scoren tot nu toe. We gaan naar de laatste vraag. Daar kan je nog 4 uh, punten mee verdienen. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Persoon dus, zoeken we. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Zelfs Nelly kan mij nu niet meer helpen. 3. Ik ben van mijn badplaats gelicht... Nee. Mijn advocaat noemt het een publiciteitsstunt van het OM... dat ze mij hebben aangehouden. 1. Ik ben gisteren in Saint-Tropez opgepakt... omdat ik nog een Stop. celstraf van vier jaar in Nederland moet uitzitten. Tarelberg. Jan Dirk Parelberg ja, was geruime tijd goed bevriend met Nelly Kroes... aan wie die kantoorruimte beschikbaar stelde. Na zijn arrestatie in 2004 verliet Kroes onmiddellijk haar eerder betrokken kantoor... en distancieerde zich verder van deze voormalige vriend. En hij werd uh, aangehouden in zijn huis in de Franse badplaats Saint-Tropez. Dus dat was een grappige, uh, grappigheidje van de opsteller van de quiz. Ik ben van mijn badplaats gelicht. Meestal word je van je bed gelicht, in dit geval van de badplaats. Uh, Jan Dirk Parelberg, die zocht... Uh, het kan spannend gaan worden, want uh, je hebt een nieuwsfactor van zeven. En dat betekent als je acht vragen in de komende ronde goed hebt... dan kom je gelijk met Frank Ros. en komen we op een score uit van uh, 56 punten. Dus ik stel voor dat we snel die tweede ronde gaan spelen... om te kijken of we nog een vervolg eraan aan moeten geven... of dat we jou wel of geen winnaar kunnen gaan noemen. 90 seconden lang stellen we jou zoveel mogelijk vragen. Dus ja, als je meer dan acht uh, goed weet te beantwoorden, dan is het goed. Als je het niet weet, zeg je passen. En dan geven wij het antwoord en gaan we snel door naar de volgende vraag. Ja. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de kickbokser die vandaag een vonnis te horen krijgt in zijn strafzaak? Badr Hari. Goed. Welke bank heeft het afgelopen jaar ruim 1,1 miljard euro winst gemaakt? Abin Amro. Is goed. Hoe heet de president die vandaag de Dalai Lama ontvangt? Barack Obama. Dat is goed. Hoe heet de oud-burgemeester die als getuige moet opdraven in een rechtszaak over een weggepest gezin? Wolfsen. Is goed. Bij welke kerncentrale is opnieuw een groot lek geconstateerd? Fukushima, dat is goed. Na het nieuws over de verkoop van WhatsApp... is welke andere app in korte tijd het populairst in Nederland geworden? Telegram. Telegram is goed. Welke wet is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen? Participatiewet. Dat is goed. De president van welk land dreigt journalisten van CNN het land uit te zetten? Venezuela. Is goed. In welke stad verdwijnen we tot 2016 bij de gemeente zeker 900 voltijdsbanen? Amsterdam. Dat is goed. Volgens VN-secretaris Ban Ki-moon zijn er veel te weinig vredesmilitairen in welk land... Centraal-Afrikaanse Republiek. Is goed. Welke vliegmaatschappij vorig jaar een verlies geleden... van bijna 350 miljoen euro? Pas. Dat is KLM. In Rotterdam zijn vorig jaar 80 van wat voor malafide bureaus aangepakt. Uitzendbureau. Is goed. Wie keert tijdelijk terug als presentator bij Buitenhof? Witteman. Ja. De dames van welk land wonnen gisteren olympisch goud bij het ijshockey? Canada. Is goed. De Franse militair is opgepakt bij welke toeristische trekpleister... omdat hij daar filmde met een drone. Eiffeltor. Ja, dat is goed. De Spaanse justitie vervolgt welke club... wegens fraude rondom een transfer? Barcelona. Is goed. Het Twintse Holten krijgt een attractiepark... over het ontstaan en de toekomst van wat? De wereld. Ja, de aarde. Ja, rekenen ja. we die goed als het er nou om gaat hangen. Ja. <laughs> ik heb, ik heb ja, stiekem maar... een beetje meegeteld. Jij ook? Nee, ik niet. Nee? Nee. Ja, nee. Ja, volgens mij ging het hartstikke goed. Ik Dat denk het ook aardig. wel. We moesten in ieder geval uh, acht hebben... Hè, om eventueel een beslissingsronde te forceren. Maar uh, het zijn er uh, dubbele. Uh, 16 goed maar liefst. dan komen we op een score van 112. Ja. Okay. We've got ourselves a winner. Dat kunnen we <laughs> wel zeggen. En een overtuigende ook... Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, je zat er ook heel ontspannen bij volgens mij. Dus, uh, ja. Je krijgt ja. mooi 300 euro mee. Het is altijd leuk om het weekend mee te beginnen, lijkt mij zomaar. En ook nog eens een keer de kaart voor beeld en geluid en een DVD van uh, Penosa. Frans Gols, die uh, bedanken wij natuurlijk ook uh, van harte met meedoen. Die heeft heel de week moeten wachten en uiteindelijk helaas net niet geworden. Toch zilver, Frans. Bij deze. Maar het goud is voor jou. Dankjewel. je Goede reis ja. terug naar huis en hartelijk dank voor het uh, meedoen. Um, we kunnen nog kandidaten gebruiken, altijd. Stuur even een mailtje naar nationale karo-ncrv.nl Dan zien we u graag. We gaan het weekend in. We luisteren natuurlijk zometeen na 12 hier op Radio 1 naar de Nieuwsbv met uh, Felix en Veenhoven. Fertig vrijdag. Fijn weekend.